Uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live als borst over artsen die moeite hebben... met de door haar ingevoerde euthanasiewet. Nu eerst het NOS Journaal met Raymond Serré. Etiketten van voedingsmiddelen vermelden vaak onjuiste informatie. De Consumentenbond ontdekt bij bijna ieder voedingsonderzoek fouten op het etiket, zegt een woordvoerder. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij een pesto van de Hema. Er zat 40% meer vet in en 54% meer zout dan op het etiket stond. Maar bijvoorbeeld ook een boterhamworst waarop staat dat er 90% vlees in zou moeten zitten. En wij komen dan maar op 75%. En dan staat er op dat er kip in zit en dat zit er niet in. Um, en er blijkt bijvoorbeeld wel rundvlees in te zitten... En dat staat weer niet op het etiket. De bedrijven nemen de etikettering niet serieus, vindt de Consumentenbond. En de Voedsel- en Warenautoriteit houdt volgens de Bond nauwelijks toezicht. Nederland stapt naar het internationaal zeerecht tribunaal... om het Greenpeace-schip Arctic Sunrise vrij te krijgen. Minister Timmermans begint daar een zogenoemde arbitrageprocedure. Die procedure gaat alleen om het schip van de milieuorganisatie. Om de bemanning vrij te krijgen... gaat Timmermans verder op de ingeslagen diplomatieke weg. De Arctic Sunrise werd twee weken geleden door de Russen geënterd. De dertig bemanningsleden, onder wie twee Nederlanders... zijn aangeklaagd wegens piraterij.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 Minister Dijsselbloem van Financiën praat vanavond verder met D66 GroenLinks, ChristenUnie en SGP over de begroting van volgend jaar. Dat zei hij na afloop van de ministerraad. Dan gaan we vooral even vooruitkijken op de agenda van de komende dagen en week, zodat we daar afspraken over kunnen maken. En dan kunnen we daarna in volle verhaal verder. Het CDA haakte gisteren af. Dijsselbloem zegt dat hij daar teleurgesteld over is, maar dat hij niet één partij 100% tegemoet kan komen. Volgens hem staat de opvatting van het CDA niet zo ver af van de andere partijen, maar daar was een compromis niet haalbaar. De Syrische president Assad weet nog niet... of hij zich volgend jaar herkiesbaar stelt als president. Dat zei hij tegen een Turkse televisiezender. Hij kan er pas over vier tot vijf maanden duidelijkheid over geven... zegt hij gezien de snelle veranderingen in het land. Hij doelt daarmee op de burgeroorlog die al twee en een half jaar duurt... Als Assad het gevoel heeft dat de bevolking hem niet wil... stelt hij zich niet kandidaat, zei hij verder. Bashar al-Assad volgde in 2000 zijn vader op als president van Syrië. Volgend jaar eindigt zijn tweede zevenjarige termijn. De oppositie eist dat hij aftreedt en de macht overdraagt aan een overgangsbewind. En dan het weer, geregeld zon, maar ook nog kans op een enkele bui. Temperatuur van 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht in het oosten regen. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. En er is kans op een bui en het wordt morgen 16 tot 20 graden. Verkeersinformatie van de AWB Jolande van der Velden. Fielen staan er op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Knopend Ems en naar de 4 kilometer. Na een ernstige aanrijding zijn tussen Blaak en naar de twee rijstroken dicht, er blijft er maar eentje open. Geeft ook vertraging richting Amersfoort, daar staat voor Eembrugge 3 kilometer. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden... bij Knopend Ems via Almere, over de A27 en de A6. En Zo direct in vrijdagmiddag live...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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag, welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar je van harte welkom bent om de uitzending bij te wonen. Vandaag met Els Borst. Over artsen die moeite hebben met de door haar ingevoerde euthanasiewet. Schrijver Alcoe Kok is gastrecentcent. Marcel Slokkers, straatdokter over de vraag... of het leven van daklozen verlengd kan worden door bemoeizorg. Rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel, Bert Brussen. Heel veel satire... En, zoals altijd, live muziek, Rick de Leeuw. Vrijdagmiddag live. Vrijdagmiddag live. Op Radio 1. Rick de Leeuw en Roland van de Mortellen op gitaar. Zij verzorgt muziek tijdens deze Vrijdagmiddag Live. Live wil je ze niet alleen horen, maar ook zien. Ja, kom dan langs of ga naar onze site vrijdagmiddaglife.afro.nl. Ook te bekijken op tablet of smartphone. Reageren kan ook. Geef je mening. Twitter ons. Hashtag AfroVML. Een dakloze vrouw leeft 16 jaar korter dan andere vrouwen. En een dakloze man 14 jaar. Dat blijkt uit onderzoek naar daklozen in Rotterdam door het Erasmus Medisch Centrum. Straatdokter Marcel Slokkers nam nou het initiatief voor dit onderzoek. Welkom. Even vooraf. Wat is een straatdokter? Ja, een straatdokter is een, een dokter die zo dicht mogelijk op die dak- en thuislozen de zorg wil leveren. Dat zijn mensen die niet zelf braaf een afspraak maken en naar het spreekuur komen. Dus straatdokters die gaan naar dak- en thuislozen instellingen en proberen daar uh, ja, inderdaad, soms met wat lichte drang hun, hun zorgen op te bieden. Samen met ja. een uitstekend aan. U gaat letterlijk de straat op eigenlijk? Nee, nee, we gaan letterlijk uh, waar de mensen o, zich zeker. verzamelen. Nee, nee, nee, dat lef heb ik niet om midden in de nacht onder een viaduct... Uh, dat is nee, toch en, iets te gevaarlijken? Nee. Maar, maar uh, nee, samen met een goed aantal verpleegkundigen... proberen we de mensen op locatie te helpen. Naast u, Auken Kok. Auken, toen jij nog uh, stadschroniqueur van het Parool was... schreef je toch ook wel uh, met regelmatig over daklozen? Ja, toen uh, was ik ook een soort straat, straatdokter. Jij ja, zwierf ook over straat. Zat ook Straats regelmatig vroeg op de dag in de kroeg ja, voor het werk? te vroeg. Ik ben, ik, daar uh, ben ik ook mee, mee gestopt. Ik heb toen ook ontdekt hoe, hoe mijn... Uh veel betere roemruchten, uh, voorganger Simon... kan aan de drankjes geraakt. Want het is inderdaad heel erg leuk om een uur of drie... S middags in een uh, café te gaan zitten in Amsterdam en dan iemand af te tappen. En dan krijg je de meest waanzinnige verhalen. Maar die komen pas, merkte ik. Niet als je aan de spa blijft, maar als je mee gaat drinken... dan wordt het pas echt leuk. En als je iets voor jezelf gaat, gaat vertellen... toen dacht ik na een aflevering of vier... Dit ga ik anders doen. Dit red je niet, fysiek. Nee, dat is, niet, dat is, dat is slecht voor je, voor je gezondheid. Maar verrast het je als je hoort... Hè, dus een, een dakloze vrouw blijkt uit het onderzoek van de Erasmus... leeft 16 jaar korter, een dakloze man 14 jaar korter dan anderen. Verrast jou dat? Ja, dat uh, verbaast me. Want? En, nou ja, dat het ook, uh, dat het zo aantoonbaar ook is. En dat het en dat kennelijk voor uh, vrouwen... het uh, leven wat, wat nog harder... en ook korter dus is daardoor. Ja, Marcel Slockens, dit is voor het eerst... Hè, dat er onderzoek naar is gedaan. Uh, en zo'n groot onderzoek. Is een heel klein onderzoekje in Amsterdam geweest. Uh, maar uh, dat waren alleen mensen die op een ziekenboeg waren genomen. Dit zijn mensen echt die overal in de opvang uh, zaten, op, buitenslapers. Uh, uh, uh, nou, echt een hele brede groep van 2000 uh, dakken thuislozen. Die zijn tien jaar gevolgd. Dat is ook heel uitzonderlijk. Mm -hmm. uh, dat is ook heel lang internationaal vergeleken. En um, dit is echt de samenwerking van uh, de GGD... en de, de straat letterlijk, uh, de opvanginstellingen en het, uh, en het EMC. Ja, nu, nu vind ik het niet verrassend dat daklozen minder gezond leven. Ja, ja maar het is dus eigenlijk een opeenstapeling van... en verslaving op de alcohol, en de drugs vaak... en het geen thuis hebben, en de psychiatrie... en de, uh, ziektes hebben, echt veel ziektes hebben... en, en, en weinig contacten om aangestuurd te worden. Hè. Veel mensen die ziek zijn, moeten toch vaak door de... Uh, schoondochter, aangesproken worden van... en nu is het zover, nou ga je naar de dokter. En dat, dat missen die mensen. En het is dus eigenlijk niet ook te verklaren die 16 jaar... door alleen te zeggen, nou, dat, is, dat zijn... Dat uh, je geen huis uh, hebt. Uh, nee, het is eigenlijk de opeenstapeling. En het is eigenlijk ook de opeenstapeling die zorgt... dat je niet tot oplossingen kunt komen. Want alleen mensen daar schrijven, daar wordt hun gezondheid nog niet beter van... als ze toch drugs en alcohol blijven gebruiken. Alleen uh, hun ziekte en hun diabetes een beetje insuline geven... ja, dat, dat heeft ook geen zin. Je moet het en, en, en, en doen. Ja. En uh, ja, gemiddeld leven vrouwen doorgaans langer dan mannen. In ja, dit ja, ja, geval dit, dus niet. Dit, dit is natuurlijk heel uitzonderlijk wat we hier vinden. 79 jaar worden mannen, 81 jaar vrou uh, uh, vrouwen. En dan, dan, dan zien we hier... Dat, dat er opeens, uh, in Rotterdam is dat nog iets slechter, en, en slechte wijken dan weten we ook wel dat het uh, een aantal jaren scheelt, maar dat het 16 jaar scheelt. En dat vrouwen het veel slechter doen, dat, dat is eigenlijk ook ongekend, dat zien we niet in, uh, in welke studie ook. Heeft u daar uh, een verklaring voor? Ja, ik denk dat we hebben natuurlijk minder, er zijn gelukkig minder vrouwen dakloos, maar als je als vrouw dakloos bent, dan heb je het ook wel heel bond gemaakt. Dan heb je echt wel alles en alles afgebrand. En uh, ja, ik denk dat er ook bij ons, uh, werkend vanuit de instellingen gedacht wordt, was er weer die iemand wegloopt uit een, uit een verpleeg, uit plek of een, of een zorginstelling, zo van, die, die redt het wel, die komt wel, uh, die gaat wel bij een aardige meneer slapen en dat komt wel goed. Nee, met die mensen, met die vrouwen. Er ja, wordt minder omgekeken? Gaat, nee, ik denk dat er wel mee omgekeken wordt, maar ze zijn al zoveel ver heen. Hè, als, als, als, uh, als je als vrouw dakloos bent, dan moet je veel meer bond gemaakt hebben, lijkt het, dan als man. Want er zijn ongeveer acht keer zoveel mannen dan hè, vrouwen dakloos. Ja, zie je dan ook dat? Uh, want is er ook sprake behalve uh, ongezond leven van van geweld? Geweld is een heel, heel groot probleem uh, voor de jongens, uh, lage sterfte. Dus dat is vaak uh, uh, geweld van, van, van door derden, uh, een, een misdaad. Uh, uh, door uh, alcohol en drugs uh, tegen de tram aanlopen en het uh, niet overleven. Uh, suïcides en, en uh, afschuwelijke dingen doen uh, met jezelf. En maar dat... komt dat geweld ook bij vrouwen misschien vaker voor? Dan? Ja, en, en, en, en stenischer. En harder. En, en gemeener. Ja. Dus het uh, is... Uh, uh, en alle daklozen die hebben veel last van het geweld binnen de, een eigen groep. Uh, dat de populatie kan er last van hebben, maar de, de, de daklozen zelf onder elkaar ook. En, en vrouwen zijn daar, trekken daar vaak een korstend. En ja. wat, wat uh, ja, moeten we nu met deze informatie? Nou ja, uh, ik denk dus dat we vanuit de instellingen veel meer moeten letten op de jonge uh, dakloze vrouwen. En we moeten ons realiseren dat als daklozen uh, 16 jaar eerder doodgaan, dat er niet alleen 16 jaar jonger eerder doodgaan is, maar dat het ook veel meer jaren ziek zijn daarvoor is. Dus als een 82-jarige vrouw op de 79ste aan de rollator komt en, hè, en nog eens drie jaar een beetje uh, sukkelend uh, naar de dood afglijdt, dat is dat anders dan een dakloze vrouw die maar uh, 63 wordt en dan eigenlijk nog eens uh, uh, 18 jaar ziektejaar heeft. Hè. Dat weten we ook van, van uh, achterstandswijk in Rotterdam. Dat het aantal ziektejaren zoveel erger is. En daarom is ook alle stelselwijzigingen die er aan zitten te komen voor de ABZ, veel mensen van deze mensen ze zitten krijgen AWBZ-zorg. Dat is een, een, een grote pot geld. Dan worden die mensen ge ook als ze dakloos zijn? Ook als ze dakloos worden, worden ze vaak... Om wat voor zorg gaat het dan? Nou, dan krijgen, worden ze veel sneller doorgeduwd naar uh, zorginstellingen... voor een verslaving, voor een psychiatrie... voor een woonbegeleiding, landwoonbegeleiding. En, en dat is zo essentieel... Uh, ook om het aantal ziektejaren uh, uh, ja, draaglijker te maken. U dus vreest als, we... als daarop bezuinigd wordt? Uh, ja, wat? als, daar, als daar, uh, allerlei indicaties gaan vervallen... dan vrees ik daar erg voor. En dan, maar er wordt uh, altijd gezegd... de mensen die het echt nodig hebben, die houden. Ja, ja dat, dat, daar hoop ik iedereen aan te houden. En, mm. uh, uh, en, en het is ook voor de uh, anderen niet goed te begrijpen... dat je eigenlijk op je 47e al, uh, al, al, al, al een geriatrische patiënt bent. Eigenlijk niet één probleem in je leven hebt medisch gezien, maar wel zeven. Ja. problemen. Nou, heb, nou heeft u dat in kaart u en de onderzoekers. Ja. Uh, maar nogmaals, ja, wat kun je ermee als hulp verlenen? Of wat moeten wij er als samenleving mee? Uh, ja, uh, nou, wat we als samenleving moeten. We hebben het natuurlijk over die 2000 dak thuislozen die na uh, 10 jaar gevolgd is. Maar daarboven hebben we dus ook nog zo'n 20, 30.000 mensen, bijvoorbeeld in Rotterdam, wonen, die daar net niet zijn. We zitten dik in de schuld, schulden, hebben moeite binnen de schuldsnering te komen, zitten in, een, in erbarmelijke woningen. Kortom, die, uh, geen inkomen, slecht inkomen, uitkeringen. Die misschien dakloos die, gaan worden. Die, die, in dreigen, die dreigen dat. Als je dus deze geweldige resultaten ziet uh, bij deze populatie moet je je, je je vergrootglas opzetten... om zo meteen te begrijpen wat er net in populatie daarboven gebeurt. Maar kun je er wat mee? Want het zijn ook vaak mensen die geen bemoeienis willen, toch? Ja, dat... dat, dat uh, ja, we, uh, ik kan daar geen 29 jaar in werken als ik, dat, uh, als ik denk, zou denken dat je daar niks meer kan. Nee, ik geloof daarin. Ik geloof in, in... Door, door meer, ik noemde het, ja, bemoeizorg? Ja, letterlijk te laten merken aan die mensen dat je dat je, je zorgen om ze maakt. Dat je om, uh, om ze geeft. Dat je wil hebben dat ze... Ja, Je kunt ze misschien niet van de cocaïneverslaving afhelpen, maar je wil niet hebben dat ze... Dat ze, dat ze elk moment van de dag een stikgevoel hebben... Uh, omdat ze hun longen zo slecht verzorgen. Dus ja, uh, ik, ik... Dat meer bemoeien heeft effect. Dat meer bemoeien heeft effect. En, en, en, omdat, uh, ik, heb, ik heb ook vaak tussen zulke mensen... Uh, gelopen hier, een ja. hele uh, middag gezeten... en dan viel me op... hier, hier in Amsterdam in de parken... dat die mensen compleet in hun eigen wereld zitten. Die maken constant ruzie... en is er eentje weg. Ja. En is weer terug. Hey, heb jij er ook nog steeds? Dus een, een, een merkwaardig ja. wereldje van elkaar begroeten en omhelzen. En, en hoe kun je die één, helpen? Eén seconde ze? later weer elkaar helemaal verrot schelden. En ja. hoe, hoe, hoe, hoe, hoe hou je die mensen uit? dat Als ik daar tussenloop, dan denk ik haast... dat is onmogelijk. Ja, De... Uh, uh, de mensen lijken vaak heel streetwise. Hè. Met uh, een paar zinnen kunnen ze iedereen om de oren slaan. Elke hulpverlener en elk, iedereen die te dicht in de buurt komt. De wijkagent of wie dan. Maar het zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen die een IQ hebben van 70. Die een hè, is laag uh, En dan, dan als je ze op straat tegenkomt en gaat uh, uh, vijf minuten met ze babbelen... dan krijg je een hele lading, uh, hele streetwise-achtige uh, taal. Van nou, nou die weet juist wel wat hij wil. Nee, nee, die weet juist niet wat hij wil. Mm. Dat brein dat is helemaal kapot door de alcohol. Daar moet je, je toch doorheen door brengen. En daar moet je doorheen prikken. Mm. En daarvoor moet je zeggen van, oké. Okay aubz zorg dat kost het. 1 euro zorg, 2,3 euro zorg, uh, justitiegeld. Hè? Waarom hebben we minder gevangenissen uh, in dit land? Waarom gaan die dicht? Die gaan dicht omdat we kleine criminaliteit bij deze populatie aanpakken. Die mensen niet opbergen in cellen en, en onze rechtszalen... Uh, volproppen met uh, zaken waar ze ook niet op, op komen dagen. Nee, we, we, we, we zorgen ervoor uh, met 1 euro zorg... dat die mensen uh, begeleid worden, uh, leven kunnen... Uh, met hun handicaps uh, wat verder kunnen. En, en we moeten natuurlijk zorgen... Helemaal daarvoor, voor, aan de voor voor voordeur Dat, die dat ze niet dakloos onder, worden. Die onderste 20.000, 30, 30.000 ja. in zo'n grote stad. niet dakloos worden. Een, en, een, dag, dat a, is onze, Een uh, goede investering, zegt u. Ja. Uh, en, en het mag ook actief je ermee bemoeien. Maar Slokken, straatdokter. bij Opvangcentrum Havenzicht in Rotterdam. Dank tot zover voor deze toelichting. We praten zo direct door met Auke Kok. over zijn gastrecentie. Maar eerst muziek, Rick de Leeuw. Ik zit op de trap en luister naar de radio Er klinkt een mooie en trieste lied Ik neer die zachtjes mee Ik wil muziek als het sneeuwt Ook al sneeuwt het nu even niet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 Hebt. En niet meer weet waarin je gelooft, hou me vast en zeg maar dat het goed komt. Zeg dat alles goed komt, oh ja. hou me vast. Neem me in je armen. Zeg dat alles goed komt. en hou Dat alles goed komt en hou me stevig vast. Rick de Leeuw en Roland van der Mortel op gitaar met Hou me vast. Voor fans van Rick de Leeuw die snel naar ons mailen: vrijdagmiddaglife.afro.nl. Uh, of uh, een bericht gegeven op ons, uh, achterlaten op onze Facebookpagina... ligt er een album, het nieuwe soloalbum van Rick Klaar, Beter Als. Dus als je snel bent, maak je kans op dat album. Ja, De gastrescent van vandaag. Yeah, yeah, yeah. Journalist en schrijver Auke Kok. Yeah. En naast jou, Auke, nog steeds straatdokter Marcel uh, Slokkers. Als het om cultuur gaat, meneer Slokkers, een liefhebber van? Ja, graag. Graag. <laughs> Alles. Omli. Nee, Omli. Het, uh, mijn, geen voorkeur? Mijn, mijn vrouw zegt wel eens dat ik te veel in slaap van. Maar, uh, nee, maar nee, zijn prachtige uitvoeringen. Ook, ook in, in Rotterdam. Ja? Ja, ja, maar, maar geen, geen liefhebber van iets specifieks? Of, uh? Ik ga over. Nee, ik ben veel Oké, nou goed. Ja. Dan, dan kunt u en, uh, goed meepraten met de nou, denk uh. uh, ik. even vooraf. Jouw uh, nieuwste boek staat binnenkort op verschijnen. Ja. En dat gaat, uh, en is ook vernoemd, naar onze godenzoon Over Of Ajax. Ajax, ja. <laughs> wat, wat, uh, wat ga je onthullen over de club? Ja, dat kan ik allemaal niet gaan verklappen. Nou, het is geen nieuwsboek. Het is, nieuws boek. Het is een, een, zoals eigenlijk al mijn boeken zijn, achtergrondverhalen. Uh, uh, ja, waar toch wel nieuwe feiten zo nu dan in naar ja, voren komen. Ja, ik, als, ik, ik, ik laat me altijd uh, mijn, mijn hoofdstukken stuk, stukken, uh, meelezen. Door, ook door mensen die er meer van weten dan ik. En er waren er mensen bij die uh, min of meer van de ene verbazing in de andere wielen. En dat komt, niet, dat komt gewoon omdat ik, ja, ik heb een seizoen lang met Joris jongens mee, mee gaan lopen. Welk seizoen was dat? Dus het afgelopen jaar, 2012-2013... Euh, toen ze dus voor de derde keer op rij landskampioen werden. En dan zeggen ze, ja, dat is een beetje saai... want voor de derde keer kampioen worden dat... dat is om te beginnen al minder opwindend dan de eerste keer. Mm. Wat als... Op rijden. Maar dan merk je dat achter de schermen er constant uh, allerlei emoties spelen: van faalangst, beter willen zijn, uh, jaloers zijn, al dat soort dingen. Waar spelers toch, als je daar constant maar rondloopt, bijna gaan vergeten dat je eigenlijk een uh, journalist bent en of dat weten ze dan wel, maar ze, omdat het niet gelijk opgevolgd wordt door een publicatie en, en je zeven speelt, een, uh, worden ze wat uitlating. vrijer en makkelijker... en minder geneigd om in clichés te praten van... Uh, als die bal drie gaat, speelt toch een andere wedstrijd. Ja, dus ondanks het feit dat het toen wat beter ging dan nu... waren er toen toch ook wel wat spanningen over en weer. Dus zijn die, ja, Want ieder seizoen heeft uh, winnaars en verliezers in zo'n zo selectie. En, en ik hoop altijd stiekem dat als mensen dat uit hebben dat ze denken, ja, het gaat over voetbal, maar het gaat eigenlijk over Nederland nu. Dat is eigenlijk mijn... Maar dat moet je niet verder vertellen. Het maar het zijn de mensen ik, die voetballers. Het zijn uiteindelijk... Want iedereen denkt... Ja, ze krijgen veel te veel geld en ze worden in de, in de, in de watten gelegd, et cetera. Dat, dat is trouwens ook zo. Ja. Maar daarnaast uh, maken ze onwaarschijnlijk veel... Uh, dingen mee, vond ik eigenlijk dus mijn compassie is toch groter geworden. Half november verschijnt het, het boek over Ajax. Nu, uh, uh, je recensie, je hebt een dansvoorstelling gezien van het Scapino-ballet. The Great ja. Bean heet hij. Ja. En je hebt een documentaire gezien, vanochtend nog, die nu te zien is in de bioscoop. En die heet Buitenkampers, om met die laatste te beginnen. Dat, die gaat over? Ja, dat is een, een uh, complex en, en in veel opzichten nog... Onbekend verhaal. Dat gaat over de, de Indische Nederlanders. Dat, dat zijn dus waren zoals ze toen heette de gemengd bloedigen. Dus de je dus hadden zowel blanke uh, als uh, Indonesische voorouders. Of uh, ouders ook vaak. En die uh, kwamen als het ware tussen tussenwallenschippen uh, in de oorlog. He, die waren dus tot aan de Japanse invasie in 1942 gewend... om uh, vleierig naar boven te doen. Ze wilden eigenlijk onderdeel zijn van de blanke samenleving. Naar de Nederlanders. En keken vaak wat omlaag, zonder het zelf ook zo te beseffen vaak... naar de inlanders, zoals zij dat dan noemden, inlanders. En tot een stomme verbazing toen is de Japanners in Indonesië... of zoals het toen, toen nog heette, in Nederlands-Indië binnenvielen... tot hun verbazing um, stonden niet die inlanders... Uh, met, uh, met gebalde vuisten tegen die Japanners, nee, die uh, stonden vaak te klappen... want die uh, vonden dat goed... Dus dat geeft al aan het isolement waar de Indische Nederlanders of Indo's... zoals het zij zichzelf ook vaak noemen, eigenlijk in zaten zonder dat te weten. Ze dachten dus onderdeel te zijn van de samenleving... maar ze hoorden eigenlijk nergens bij. En toen werden dus na de Japanse inval de uh, blanda's, dus de blanke Nederlanders batavieren zoals jij en ik, die werden toen nog een blik vastgezet. In de jappenkampen. In de Maar de Japanners wisten niet precies wat ze nou met die gemengden aan moesten. Dus die werden dan vaak buiten de kampen gelaten. Maar ze werden ook weer niet als echte Aziaten gezien. Hè? Dus de Japanners waren van Azië vooruit. Dus wat ze nou met deze gemengde moesten, wisten ze niet. Dus buiten de kamp, maar dan wel weer zonder uh, voedselbonden en andere voorzieningen. Daar had dus een uh, straatdokter eigenlijk goed uh, werken, werk uh, kunnen, kunnen verrichten. Dus, dat, dus die uh, leefden vaak onder een tergende armoe. Heel, uh, heel uh, miserabel. We werden vaak weer hun vaders weer, weer wel geïnterneerd. Dus was er vaak voor de kinderen en de vrouwen geen uh, kostwinning. En ze gingen vaak naar Nederland toch ook? Als dat kon, als ze Later, ja. ja. Maar, ja. Dan, maar nee, de volgende bizarre fase, en daar gaat deze documentaire allemaal over, eigenlijk vooral over. Die, die fase was daarna, toen de Japanners de, de capituleerden. hoorden deze mensen opnieuw nergens bij. Want toen moesten ze vluchten voor de inlanders, die hun, hun, hun heulen met de, met de blandaards ja. absoluut niet in, ja. in, in, in dank afnamen. Indrukwekkend in beeld gebracht. Ja, nou, het is, het is eigenlijk een. een uh, het verhaal zoals ik het vertel is eigenlijk spannender dan de documentaire, helaas. Uh, hij, is, hij, is, uh, hij duurt vrij lang, ruim anderhalf uur. En uh, hij is vrij conventioneel en langzaam van opbouw, helaas. Um, maar het is een, een, een heel bijzonder document, omdat eigenlijk nog niet eerder deze generatie, vaak, vaak oude, oude knarren, uiteraard, voor het eerst praten over die bizarre omstandigheden waarin zij toen moesten leven en moesten zien te overleven. En daar, daar dus een hele waardevolle documentaire. Dan de dansvoorstelling. Ja, in Rotterdam, hè? Dat zal dus allemaal. <laughs> ja. en, en, en zoals je net al vermeldde, ik ben een uh, voetbalgek. Dus op deze avond was er Champions League voetbal. En ik ging met een vrouw naar ballet. Naar ballet. <laughs> vol, vol, was het heel zwaar vol, voor je? Of vol, vol, vol, volgens mij is menige sketch van uh, stand-up comedians daar, daarover gegaan. Want dan ben je dus geen, geen echte man. Ja. Dat, <coughs> ik schraap nu even mijn keel. Maar dat, dat was woensdagavond. Precies. En heel veel bloemen. Wat, wat u was er ook? Nee, mijn vrouw was er. Ah, op zo'n ik vond het een hele mooie voorstel. Het ja. gaat, gaat over Houdini, hè? Is zeker gezin, ja. Het gaat, gaat over de jaren twintig. Ja. En uh, eigenlijk zijn er drie uh, voor, voorstellingen. Maar de hoofdvoorstelling, de derde, is ook gelijk is de mooiste. Ook de grap... Ja, je kijkt me alsof ik iets gek zeg, maar het is echt om te lachen. Ballet om te lachen, het gebeurt. En, uh, het was heel geestig. Ook weer, maar dat hangt er soms mee samen, ook wat oppervlakkig. Het is namelijk, hij heeft gezegd, ja, dat was de choreograaf, de, de jaren twintig. Dat was de opmars van de musical en de varieté. En die vorm heeft het ook. Dus het is eigenlijk een aanenreiging van uh, grappige sketches... Met veel uh, jong leren. Met, uh, van die, uh, met, met dan van die voorwerpen. En, en, het is, en, en dan. Maar het, heeft, maar het heeft wel weer een zwart randje. Dus als iemand dan je heel erg het publiek ze spelen steeds met het publiek en als die hoe die niet zo'n beetje een clownachtige hoofdfiguur dan heel hard het publiek inlacht dan lacht iedereen een beetje mee stopt hij daar gelijk mee en dan kijkt je boosaardig aan... en voel je je nee, gelijk een beetje belazerd. En dat is eigenlijk waar dat stuk steeds mee speelt. Van Je lacht wel, maar waar lach je nou precies om? Was jij als niet dansliefhebber hebben door de hele voorstelling geboeid... of alleen door het laatste stuk? Alleen door het laatste. Die andere oh. twee waren erg conceptueel. En de tegenstelling tot dan... mevrouw Slokkers, begrijp ik. Die, die, die vond het allemaal prachtig en uh, die moedigt uh, het Scarpino. Heel erg aan, die fan ja. van de Scarpino. Nou, ja. Ja, er geen resistent, maar goede smaak. Ja. Ik, hou, ik, hou, ik hou graag van... Uh, Populariseren. En dat is waar uh, Scapino ongeveer voor staat. He. Die, die, die, die hebben daar een traditie in. Maar zou je en, die, weer gaan naar deze voorstelling? Naar die uh, of, uh, derde, zeker, die, ja. ja. Die als, derde, als, het, als, het, als het wel een beetje. Amusement. Nee, nee, dat is flauw. Nee, het, het, want ballet kan ook ontroerend zijn. Ik ben ook eens ontroerd door ballet. Dat is echt waar, geloof ik het of niet. En, en dit was heel mooi. Oké, okay. dankjewel voor je gastrecensie, Elke Kok. Graag en ook dank Marcel Sloggers voor het verhaal uh, over de daklozen uit Rotterdam. Wij gaan zo direct uh, praten met uh, Els Borst hier in de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Maar eerst maken we plaats voor het NOS-journaal. Raymond Serré. Dit is Radio 1. Bij het eiland Lampedusa is de zoektocht hervat naar slachtoffers van de scheepsramp van gisteren... waarbij ruim 100 Afrikaanse vluchtelingen zijn omgekomen. Vanochtend werd de reddingsoperatie tijdelijk gestaakt in verband met het slechte weer. Het officiële dodental staat op 133, maar gevreesd wordt dat dat fors zal stijgen. Aan boord waren tussen de 400 en 500 mensen, van wie er 155 zijn gered. Voor het leven van de vermisten wordt gevreesd. Nederland stapt naar het internationale zeerechttribunaal om de Arctic Sunrise vrij te krijgen. Minister Timmermans zegt dat hij een arbitrageprocedure begint over het Dreampeace-schip. De Arctic Sunrise, die onder Nederlandse vlag vaart, werd twee weken geleden door de Russen geënterd. De zaak bij het tribunaal gaat niet alleen over het schip, maar ook over de bemanning die vastzit. En onder hen zijn twee Nederlanders.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met zo direct Els Borst. Die als minister de euthanasiewet invoerde. En zij praten over artsen die de wet te ruim geformuleerd vinden. Maar eerst. De rubriek over seksistisch speelgoed. Boze mensen stonden deze week voor de deur van Bart Smit. De speelgoedwinkel heeft een reclamefolder laten drukken... met een nogal seksistische inslag. Waarom gebeurt dit nog in deze tijd en wat is eigenlijk het probleem? Hier aan tafel mevrouw Van Dijk, een boze moeder... en meneer Van Breugel van Bart Smit. Mevrouw van Dijk, ja, wat is eigenlijk het probleem? Ja, ik, ik vind het echt totaal belachelijk dat Bart Smit een reclamefolder uitbrengt... met afbeeldingen daarop van meisjes met een stofzuiger, poetspullen... schoonmaakzetjes en dat soort dingen. Ja, dat is inderdaad nogal rolbevestigend. Uh, oh. Vindt u de commotie niet een beetje terecht, meneer Van Breugel? Nee, wij leveren kwaliteitsartikelen... waarmee kinderen de sfeer van het huishouden spelenderwijs kunnen nabootsen het nou, echt spelenderwijs leren strijken... en met een schoonmaaktrollie door de kamer lopen... Nee. en jongens alleen maar met een autorijbaan spelen. Maar dat is toch niet meer van deze tijd? Nou, uh, we zijn wel van deze tijd. Wij zijn natuurlijk een modern bedrijf... dat ook andere artikelen aanbiedt... die heel erg met de tijd meegaan. Ja. Want uh, welke artikelen dan precies? Nou, we hebben ook bijvoorbeeld, uh, wat die mevrouw zegt... speciaal voor meisjes, een autorijbaan. Hè, met hele grote parkeervakken... zodat zij ook kunnen leren nee. inparkeren. Nou ja, zeg maar, dat, is, dat is gewoon weer een clichématige belediging. Nee, meneer Van Breuwen... Kijk, het is uiteraard niet onze bedoeling om vrouwen en om u te beledigen. Ja, maar dat doet u wel. U kunt toch nee. gewoon wel speelgoed maken, meneer... dat kinderen leert van hoe het werkelijk in elkaar ja, zit? Ja, inderdaad. Dat, nou, ik ben blij dat u erover begint. We hebben nu ook een, een, een nieuwe pop op de markt gebracht... die dat ook daadwerkelijk doet. Oh? Ja. Uh, kijk, want iedereen weet het. Kinderen vinden het heel erg leuk om een bruiloft na te spelen. Hè? En uh, dus bij onze nieuwe pop zit een mannenpop en een gemeentehuisje. Dat is leuk, hè? Maar uh, wat is er dan zo nieuw aan? Want kinderen kunnen nu toch ook een bruiloft naspelen. Ja, ja maar, maar deze pop wordt na de bruiloft langzaam dikker. Wat? <lacht> wat? Ik zeg, deze pop wordt na de bruiloft langzaam dikker. Oh. We, we, we kennen natuurlijk ook de babypop, die hardop kan huilen. Hè. Maar, maar ook deze, onze nieuwe pop, onze vrouwtjespop, die maakt ook geluiden. Oh, wat, hoe klinkt die dan? Nou, ik heb hem hier. Ik zal me even, als, ik, als ik hem recht ophoud, dan ja? uh, zal ik hem even voordoen. Dan hoor je dit. <tie> Oké. <Okay. tie> <tie> Leuk. En wat ja. nog meer? Nou, omdat dus de vrouwtjespop langzaam dikker wordt... hebben we uh, nog een, een, een vrouwtjespop in de collectie. Een andere vrouwtjespop die je er later bij kunt kopen. Hè. Die, die ziet er een stuk jonger uit. Hm? Daar is een soort Barbie-achtige pop. Zodat uh, het kind, de papapop, met die uh, ja, andere pop kan laten spelen. Nee. Ja, ik heb de indruk dat u de oudbollige denkpatronen inderdaad heeft losgelaten. Dat klopt. De, de, uh, ja, nee, we, we, we gaan natuurlijk gewoon door met ontwikkelen. Hè. De papapop heeft een soort apart poppenhuisje ook nog... dat hij uh, via internet, is dat trouwens te bestellen, op www.bartsmit.nl... waar hij op een gegeven moment uh, woont met uh, de Barbie-achtige pop. Uh, en, en dan kan dus het babypopje van het ene poppenhuis met de papapop... naar het andere huis waarin de mamapop steeds dikker zit te worden. Ja. Ik begrijp het idee. En het mooie is dus dat kinderen dus het, het, het gevecht van deze tijd... tussen de mamapop en de papapop gewoon realistisch kunnen naspelen. Want uh, hoe dan precies? Nou, omdat ook deze babypop zo gemaakt is... dat die letterlijk in twee delen uit elkaar gescheurd kan worden. Nou, oh, wat... Uh... Eigen tijd? Ja. Ja, mooi is dat. En, en dan die dikke vrouw, die blijft dus alleen achter, zeker. En dan wordt de vrouw wordt nu ineens weer afgebeeld... Als een, als een zielige alleenstaande. Nee, nee, hoor, nee. We hebben natuurlijk ook een andere mannenpop... waarmee de vrouw een eigen leven opbouwt. Ja, wat, wat voor pop? Een uh, gespierde negerpop. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, u... Ja. Uh, <lacht> u lijkt ineens een stuk minder uh, ontevreden, mevrouw van Dijk. Ja, nou ja, ja kijk, ja. Dus als ik dat zo, zo uh, voor me zie... zo'n gespierde uh, neger... ja, dat vind ik een uh, mooie oplossing. Kijk, hè, uiteindelijk... Ik wil, dank wel dat u met mij mee gaat daarin. Want uh, kinderen kunnen nu spelenderwijs leren... Hoe, uh, hoe mama pop gelukkig is met de negerpop. Ja... Ja, nee, ja, ik, ik, ik had u niet zo modern ingeschat. Heeft, uh, Heeft niks. Nou, dat uh, lijkt in elk geval uh, opgelost. Laatste vraag, meneer Van Breugel. Wat doet u nu met al die huisartartikelen, stofzuigers en bezems... die uh, in de reclamefolder staan? Oh ja, daar kan die, uh, die negerpop dan mee spelen. Dus, uh, Oké, okay, uh, nou, is... dank u wel. Bedankt. Ze dacht, ze zocht het zelf nooit op, maar werd er wel altijd voor gevraagd. Voor leidinggevende posities. Ze leidde een ziekenhuis, ze leidde het ministerie van Volksgezondheid... en ze was leider van D66. Nu is ze geen leidinggevende meer, maar als minister van Staat... mag ze zich nog wel overal mee bemoeien. En dat doet ze ook, begrijp ik. Mijn gast van vandaag, Els Borst, welkom. Dank u wel. Om maar even te beginnen, want het zijn spannende tijden in de politiek. Eerst maar even uh, het vertrek dat vannacht bekend werd van Henk Krol. Was u verrast? Ja, ik was heel verrast. Ik had dat niet zien aankomen. Ik wist ook die voorgeschiedenis niet. Dat hij geen pensioengelden had afgedragen nee, bij de gaykant. Ja, ja. ja. u, u heeft nog wel hem ge gekend? Of, uh, in nee, de u heeft nee. hem niet meer uh, als ik politicus meer? Ik heb hem wel meer. eens ontmoet, maar dan niet in zijn hoedanigheid vast. Als ja, Hij kwam op voor uw belang he, als gepensioneerde. Ja, ja, uh, maar niet in zijn eigen bedrijf. Nee, ja. dat, dat blij. Ja. Denkt u een groot verlies voor de partij? Nou ja, hij was natuurlijk wel het boegbeeld. En ja. dat kan hij misschien in een andere rol ook nog wel enigszins blijven. Mm. Maar hij wordt nu zowel als voorzitter van de partij... als als Kamerlid, heb ik begrepen, opgevolgd door anderen. Dus ja, ja dan kom je toch een beetje op de achtergrond. En, en dan natuurlijk even het andere punt. Uh, op dit ogenblik probeert de regering uh, voldoende steun te krijgen... voor uh, alle plannen, voor vooral de begroting. Uh, het lijkt er, zoals het er nu voor staat... kan ieder moment weer veranderen, maar toch... lijkt erop dat ze die steun vooral zoeken bij uw partij, D66. Goede zaak. Uh, nou ja, even los van goede zaken of niet. Maar dat komt natuurlijk ook door de move van Buma. Want het CDA, Buma, is dus weggelopen bij de bespreking. Ja. En dan heb je, als je toch nog een meerderheid in de Eerste Kamer wil creëren... heb je D66 nodig. En dan samen met GroenLinks of samen met de ChristenUnie. Ja. Dus uh, ja, ik denk als wij als D66 vinden dat het algemeen belang toch in crisissituatie moet uh, prevaleren boven het partijbelang... Het dan zullen worden. we toch zoveel mogelijk moeten proberen... om inderdaad constructief mee te doen. Maar dan moet het natuurlijk ook wel voor ons te pruimen zijn. Ja, ja nou, het is te pruimen, zegt Pechtold. Als er bijvoorbeeld veel snellere hervormingen worden doorgevoerd... Ja, he, de precies. WW, het ontslagrecht ja, versoepelen, ja. dat gaat dan gebeuren, denkt u? Nou, ik ga niet uh, de toekomst voorspellen. Ik heb wel gehoord dat uh, Dijsselbloem gezegd heeft... dat het nog wel even gaat duren, dus het is niet echt een, uh, een zacht nou eind. Klaar, nee, maar u, u heeft nog wel contact, toch, met Kamerleden van deze? Ja, zeker, ja, zeker. En wat zeggen ze? Nou, ik heb ze gisteren niet meer gesproken. Dus het is niet zo'n frequent contact. Het meeste contact heb ik natuurlijk met Pia Dijkstra, die de volksgezondheid ja. uh, doet. Ja, nee, maar de angst is natuurlijk dat als. Uh, uh, uw voorman tot zijn zin krijgt... dat de bonden dan weer heel erg boos uh, tot staking overgaan. Ja, het is inderdaad een heel moeilijke situatie. Laveren tussen uh, het sociale akkoord... wat natuurlijk de regering zoveel mogelijk overeind wil houden. En aan de andere kant toch ook weer uh, zorgen... dat je wel uh, een meerderheid in de Eerste Kamer creëert... door die partijen die je daar nodig hebt ook een beetje tegemoet te komen. Jeuken uw handen of bent u blij dat de nee, feministen minister ik meer daar, bent? Nee hoor, ik vind het prachtig om vanaf de tribune het te allemaal kijken. te gaan te slaan. Ja. We gaan zo doorpraten... Over eh, artsen die u, ik noem hem maar even, uw euthanasiewet, te ruim geformuleerd vinden. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied. dat Suzanne Matijs over u schreef. nadat ze googlede op uw naam. 30, rivierenbuurt Amsterdam, zondagmiddag. Moeder heeft het huis aan kant, vader leest kant. Els luistert plaatjes met oma, niets aan de hand. Een jaar later is Nederland bezet, Els is acht... Luistert stiekem naar Radio Oranje. Machteloos ontzet razzia's en executies op haar netvlies. Els denkt ik word arts, zodat ik in een oorlog nuttig kan zijn. Want dan heb je niets aan iemand die heel goed Grieks kan. Of Latijn, ze zit een klas hoger dan Frits Bolkestijn. Met zijn kuifje en zijn korte broek, maar dat terzijde: Geef haar maar Jan, verliefd, verloofd, getrouwd. Lekker samen naar het concertgebouw en oh. Ze zweeft weg op klassieke muziek. En in haar tasje haar guilty pleasure. Een trommeltje met biscuits. Kinderen krijgen en carrière, els kan het combineren. De dame met behoorlijke staat van dienst. Wordt door Van Mierlo uitgenodigd om te dineren. In haar favoriete restaurant, al haar argumenten tegen het ministerschap. schrijft van Mierlo op een servet en veegt daarna ze mond ermee af. Okay. Dus Els maakt haar borst nat. Ze is 62, wat heeft ze te verliezen? Ze wordt de minister vanuit de natie en krijgt moeilijke dossiers voor haar kiezen. Ze kan goed luisteren, blijft altijd rustig, is deskundig, zit goed in haar vel. En als een minister boos de tent uitloopt, vraagt Wim Kok: Ga jij hem even halen, Els? Afgefikt en bekritiseerd. Gelukkig heeft ze van haar vader geleerd. om jezelf te waarderen. Waardoor het meeviel. Ze had ook al behoorlijk wat eelt op haar ziel. Op een reunie van paars. gezellig met de vrouwen de symptomen van borstkanker bespreken. Els borst krijgt borstkanker. De ironie. Dat is haar helaas niet bespaard gebleven. <tied> Maar ze is er nog steeds, meer dan 80 jaar. Elsborst, minister van Staat. Het geheim van de eminence crisis Dagelijks klassieke muziek en een schaaltje besqueen. Een schaaltje besqueen, een schaaltje besqueen. Sanne Mathijssen, Milou van Bodegraven en Vera Kee... over mijn gast Els Borst. Een extra uh, lange editie was het. En uh, terecht natuurlijk ook met zo'n staat van dienst. Klopte het ook allemaal? Wat ze ja, het klopte. Ze hebben heel goed gegoogeld... of wat ze ook gedaan hebben. en uh, Ik vond het heel mooi. Ja. Frits, Borst. Uh, Frits, Frits Borst. Frits Borst. Zover is het nooit nee, gekomen. Is het nee, hè? U zat wel... <laughs> Ik zat met hem op de middelbare school. Ja, maar wat me opviel. Wat ik, wat, er werd gezongen dat hij op de middelbare school nog in korte broek liep. Was dat zo? Ja, hij liep nog soms. Hij zat een klas lager dan ik hoor. En die journalisten vroegen mij toen ik minister was. Of ik, uh, omdat Frits en ik in dezelfde school zaten. Of ik wel eens verliefd op hem geworden ja. was. En toen was mijn antwoord. Hij zat een klas lager dan ik. Dat doe je niet. Er sprake van. Nee, nee. <laughs> Bij deze, dat ook weer voor de geschiedenis. Uh, en... en, en u kunt gezellig symptomen van borstkanker bespreken? Nou, niet, niet gezellig, want zo gezellig is die ziekte niet, maar ik was na mijn ministerschap acht jaar voorzitter geworden van de Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen. En daar had ik altijd gepleit voor het weghalen van het taboe van kanker. Ik had gezegd, het is gewoon een ziekte en we moeten er niet geheimzinnig over doen en we hoeven het niet te verstoppen, want als we het verstoppen, komt niemand ons ook helpen of troosten. Dus kom er maar gewoon vooruit. Nou, toen kreeg ik het zelf, toen dacht ik, tja, nou gaan we ook inderdaad niet geheimzinnig doen. Dan moet je het ook waarmaken. Ja, precies. Ja. En gelukkig, in, in veel gevallen ook mensen die kanker hebben, zoals u, kunnen toch nog lang doorleven. Dat... Ja, ja Dat is meer een mensen. groot genezingspercentage bij borstkanker. Er zijn ook vormen van kanker, ik denk aan, aan uh, pancreas, de alvleesklier, eierstok, dat loopt meestal Slecht af binnen het afzienbare tijd. Dus dat is helemaal niet zo dat ze dat al zo ongeveer overwonnen hebben. Nee, nee er, moet, er, moet, er, is, er wordt ook nog veel onderzoek naar gedaan. Uh, en u werd ook gezongen. Als er ruzie in de tent was, in het kabinet, dan werd u erop uitgestuurd om ze weer in het gereel te krijgen. Nou ja, het was natuurlijk. Een, het, het verstandige van onze paarse kabinetten was dat tussen de VVD en de PvdA was om mijn partij d 66 toch als een middenpartij geplaatst. Ja. En dat pakte heel goed uit. Want dat kwam VVD en PvdA gaan af en toe toch. Uh, behoorlijk tegen elkaar te keren. Omdat ze op een aantal punten er fundamenteel anders over dingen denken. En zo kwam het wel eens voor dat een minister van de VVD... of de Partij van de Arbeid, zelden hoor, is misschien drie keer voorgekomen... in die acht jaar, de treffenzaal uitliep en zei... en ik ga naar de koningin, ik pik dit niet langer. En dan zei Wim Kok tegen mij, want ik zat naast hem als vicepremier... en het tweede paar zei hij, ga jij hem eens even terughalen. Dat waren wel altijd mannen die boos wegliepen. Ja, dat wel. Want er ja, zaten ook wel. vrouwen toch in die in Ja, die maar vrouwen ja. vechten anders hoor. Ja? ja dat... Slimmer? Nou, dat, ja, die, dat gaat niet zo van. Ik loop nu naar de koningin. Wij denken dat dat een beetje belachelijk is. Hmm. Het is. Uh, wie zou dat nu. Nou, willen ze daarom zo graag Pechtel er weer bij hebben? Dat, dat hij die rol weer moet gaan vervullen. Ja, ik vond bij deze, de formatie van dit kabinet vond ik het niet verstandig dat het A. zo, zo heel snel ging met grote stappen niet de tijd genomen om ze even flink tegen elkaar aan te botsen... en al discussierend het eens te worden. Nee, we zijn het niet eens, dat weten we ook. We gaan gewoon de een mag het over dit dossier beslissen... de ander ja. over dat dossier. Geen derde partij erbij in een soort overbruggingsrol. En een, een die soort bruggen, overmoedigheid die bouwden dus, ze zelf dus, vind je. Ze stonden altijd voor een brug, ja. werden ze gefotografeerd. En bovendien hadden ze geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ik dacht, dat, dat kan niet goed aflopen. Nou ja, u wist, u had het kunnen zien aankomen. Want ik begrijp, maar uw favoriete term voor de Haagse politiek in die tijd was er ook al één grote ballentent. Ja, dat heb ik wel eens gezegd, ja. Want ook ik was wel eens uh, een beetje over de... niet over de rode, maar wel over, over de, de streep. Kop. Dat ik dacht, verdorie, ja. kan het nou niet een beetje gewonen allemaal? Ja. We gaan het hebben uh, over u, tussen aanhalingstekens euthanasiewet... die in 2002, toen u minister was, kwam niet tot stand. Je zou kunnen zeggen, die is een succes. Want er worden steeds meer aanvragen uh, gedaan. Jaarlijks stijgt dat. Toch is er weer discussie over. Want uh, artsen vinden die wet te ruim geformuleerd. Als het gaat om mensen waar je niet meer mee kunt communiceren. Met name mensen bijvoorbeeld in een uh, ver stadium van dementie. Ja. Zij zeggen, daar kun je geen uh, euthanasie op toepassen. Ook al hebben ze daar eerder, toen ze nog wel konden communiceren... Uh, een wilsverklaring voor opgesteld. U bent het daar niet mee eens? Nee, ik ben daar niet mee eens. Dat komt waarschijnlijk omdat ik als uh, samen met minister Kort als van Justitie... waren wij namens het kabinet de wetgevers. En de Tweede Kamer heeft ook een grote meerderheid die wet aangenomen... Uh, en ik ben dus bij die hele discussie betrokken geweest. En we hebben het toen natuurlijk ook heel uitgebreid gehad... over wat, wat nu als iemand een goede wilsverklaring heeft opgesteld... van als ik ga dementeren, ziekte van Alzheimer krijg... en ik kom dan in een situatie die... en moet hij zo goed mogelijk omschrijven... Vaak schrijft men dan: als ik mijn kinderen niet meer herken, of als ik zichtbaar ook ongelukkig ben, totaal ontredderd helemaal van de wereld, zo te spreken. Dan uh, maak dan alsjeblieft een eind aan mijn leven. Dat verzoek ik bij deze. En in de wet staat dat zo'n schriftelijk verzoek helemaal in de plaats kan komen van een mondeling verzoek. Bij die mensen die dat mondeling verzoek niet meer doen kunnen. En nu De artsorganisatie KNMG die heeft nu uh, een nieuwe professionele norm uitgebracht... waarbij ze zeggen, ja, dat mag allemaal wel zo in de wet staan... maar wij vinden die wet te ruim, wat u in het begin ook al zei. Uh, wij vinden dat uh, een arts nog op die laatste, in dat laatste stadium, die laatste dagen of ogenblikken nog met die patiënt... op de een of andere manier moet communiceren. Zodat hij nog een keer bevestigd krijgt... ja, ik wil het. Nou ja, omdat, zeggen zij, in de wet ook staat... dat je moet kunnen verifiëren... of die euthanasie uh, vrijwillig en wel overwogen... Ja. Ja, wordt uitgevoerd. Die, die, dat verzoek, dat is vrijwillig en wel overwoog. Daar moet je natuurlijk wel als arts zeker van zijn dat die wilsverklaring niet onder dwang door iemand geschreven en ondertekend is. Nee, maar goed, maar dat, dat kan gelden voor die wilsverklaring. Het, ja. het, het, het moeilijke punt is natuurlijk dat die op een ander moment is opgesteld en op het moment dat je zou kunnen zeggen dat er werkelijk toe doet, he, dat je de ja. euthanasie uit gaat voeren zeggen ze, ja, ja. dan kun je het niet meer controleren. Nee, ik begrijp ook wel dat dat ongelooflijk moeilijk is. Ik heb ook met artsen gesproken die daar... die zeggen, ja, het kan wel in de wet staan... maar ik kan het gewoon in zo'n situatie niet opbrengen. Dat begrijp ik wel. Maar als je dat van jezelf weet... dat je zo in elkaar steekt... dat voor jou het geweten zo zit... dat, dat je die grens niet over wil... Maak dat dan tijdig aan de patiënt bekend. Want het hele verhaal van die wilsverklaring is natuurlijk idealiter zo dat je hem opstelt, met je huisarts bespreekt, of met je verpleeghuisarts, en dat niet bij één keer laat, maar dat dat gesprek ook nog vervolgd wordt, en telkens opnieuw die handtekening ja. wordt gezet. Nee, u zegt enzovoort, eigenlijk, enzovoort. zorg dat het duidelijk is, dat een patiënt ook een keuze ja. heeft, hè? Maar, ja. maar toch blijft dan het principiële punt, dat uh, het KNMG, de Vereniging van ja. Artsen, ja. zeggen, uh, eigenlijk moet je dus als arts het sowieso niet doen als je niet kunt communiceren. Ja, nou, ik vind dat ze daar intussen te ver gaan, want daarin schuiven ze een heel wetsartikel, gooien ze de prullenbak in. Uh, en er zijn ook binnen de KNMG artsen voldoende meestal huisartsen, omdat die hun patiënt natuurlijk veel beter kennen ook... Eh, al heel lang met iemand optrekken vaak in zo'n Alzheimer-proces. Eh, er zijn dus voldoende artsen die wel het op kunnen brengen... om in zo'n geval die wens in te willen. Ja. En, uh, en die ja. mensen worden nu door hun eigen beroepsorganisatie... eigenlijk neergezet als artsen die niet voldoen aan de norm. En dat vind ik nu weer een stap te ver gaan. Ik vind er zijn twee soorten artsen. De een ligt de gewetensgrens hier, bij de ander wat verder. En het heeft ook te maken met hoe goed ze de patiënt kennen. Als titel kan nou eens respecteren en allemaal hun gang laten gaan. Alles wordt gemeld, alles komt in de openbaarheid. U vindt dat die het wel bereid zijn eh, ja. om naar, naar die wilsverklaring te handelen... die worden in een kwaad daglicht gezet, nu door de KNOG? Ja, en dat vind ik onterecht. Ik vind dat ook naar die mensen toe gewoon respect uit moet gaan... want er zijn een paar van die gevallen per jaar... en het is ontroerend om te lezen hoe dat dan vaak gegaan is... en hoe ongelooflijk dankbaar de familie ook is... dat dat inderdaad op het moment dat je dacht... ja, dit zou hij of zij echt niet meer gewild... Hebben, dat het dan ook afgelopen kan zijn. Wij hebben gebeld met een van die artsen die het niet met u eens is... die u ook kent, uh, filosoof en arts Becht Keijzer. Ja, die ken ik goed. Uh, ja, hij ja. legt uit waarom hij het niet met u eens is. Nou ja, het boeiende in, de, in dit gesprek is dat de praktijk... zich in een hele andere wereld lijkt te bevinden dan de theorie. Dus op papier zeg je van nou, als ik de mens ben... Hè, dan wil ik uh, uit dat is mooi opgeschreven. Maar in de praktijk is het, ja, is het toch een kwestie van... dat, dat je iemand moet doodmaken die, die niet weet waar het over gaat... En ik moet u zeggen, ik kan dat niet. Ik denk eigenlijk dat dat voor Els Borst ook geldt. Ik, ik, ik zie haar dat niet doen. Verpleeghuisarts is hij Bert Geijzer. Hij zegt, ik kan het niet. Maar sterker nog, eigenlijk gelooft hij niet dat u het zou kunnen. Ja, ik ben natuurlijk niet meer praktiserend. Dus ik kan dat ook niet meer uh, aantonen. Maar ik ken artsen die dat wel gedaan hebben. En die daar ook geen verkeerd gevoel achteraf over hebben. Maar uh, dat komt, denk ik, inderdaad omdat dat toch vooral gaat... om artsen die de patiënt hebben begeleid, als het ware... in, die, in dat aftakelingsproces. en zeggen dit, zijn dat dit van de... Dat hier dit de wilde... is voor meneer of mevrouw nu echt de grens. En we hebben afgesproken dat ik dan zou helpen door te laten sterven. En dat ga ik nu ook doen. En ik vind dat die artsen op geen enkele manier... minder waardig zijn aan de artsen zoals Bert Keizer Die zeggen dat... Dat kan ik niet opbrengen. Dat o, respecteer niet ik. als er een nare situatie zijn... waarin de uh, patiënt uh, tegenstribbelt of niet meer wil. Ja, kijk, er zijn natuurlijk... dementie is een hele ingewikkelde ziekte. Het is niet hetzelfde beeld bij iedereen. En bovendien kan het ook nog een beetje wisselen door de tijd. En zodra iemand die, ook al is die echt behoorlijk dement... helemaal wils onbekwaam, nog zichtbaar van dingen geniet... en ook nog kan zeggen... Ik wil niet dood, ik, ik, ik wil lekker wandelen of zo. Dan ben je natuurlijk geen goede dokter als je zo iemand op zo'n moment dan het leven gaat beëindigen. Het gaat om mensen die niet alleen die wilsverklaring hebben, maar die ook op dit moment voortdurend zichtbaar lijden. En die patiënten zijn er ook. Er zijn mensen met dementie die voor de hele dag in paniek zijn, radeloos, angstig, huilen. Helemaal niet meer weten waar ze zijn, wie ze zijn en, en dood ongelukkig en als je dat ziet. En dan zeg, zegt de KMG en anderen zeggen... en toch kun je dat niet vaststellen... omdat je niet met die mensen kunt communiceren... of ze ook dood willen. Want ze kunnen wel bang zijn. Ze kunnen uh, uh, misschien zelfs pijn hebben... voor zover je dat vast kunt maar stellen. Maar het zijn nog altijd dezelfde mensen... die ooit heel klaar en klip hebben opgeschreven... dat ze in zo'n situatie niet verder willen leven. En ik heb het zelfs vergeleken met een testament. Nog nooit een notaris gezien die een testament verscheurt... omdat mevrouw Jansen inmiddels dement geworden is. Maar... maar die... Ja, nee, maar dat is toch iets heel anders. Want zo'n testament schrijf je voor als je dood bent... Terwijl zo'n euthanasie ja. betekent dat je op dat moment... het uh, ja. eind uh, wordt aan je leven gemaakt. Ja, maar gemaakt. je kunt op bij een testament... zou je toch ook kunnen zeggen... ze heeft toen gezegd dat ze haar erfenis zus en zo wilde bestemmen. Ja, maar daar verandert en... tijdens het leven ook niks in dan. Hè? Dat testament blijft... Ja, ja, maar misschien wel in, in, in de wensen van die mevrouw. Die kan misschien nu ze dement is daar ook anders over denken. Ik bedoel, als we zo gaan redeneren... komen we in hele wonderlijke situaties terecht. Ja. To die deelsverklaring dat... als zoveel juristen hebben gezegd... en nog steeds zeggen... Dat kan in de plaats komen van een mondeling verzoek. Waarom moeten die dokters het dan weer beter weten en zeggen... ja, dat kan niet. U vindt dat de artsen op de stoel letterlijk van, van ja, de patiënt... of, of degene die dat, die ja, wilverklaring heeft ingevuld gaan zitten? Ja, ik vind dat je respect moet houden voor die persoon. En dan heeft iemand van de KNMG ook nog een keer gezegd... ja, die persoon die bestaat niet meer, het is nu een ander geworden. Ja, dat vind ik een uitvlucht. Zeg nou gewoon eerlijk, ik kan dat niet opbrengen. En verwijs dan tijdig als de patiënt nog wel uh, aanspreekbaar is naar een collega. We hebben meer uh, uh, ja, ja, artsen, uh, mensen die hier mee te maken hebben of hadden gebeld. Onder andere ook Dirk Jan Bakker, hij is chirurg en oud-medisch directeur van het AMC. Ja. Uh, hij... Ja, vreest eigenlijk dat omdat uh, er steeds meer aanvragen worden goedgekeurd... Uh, dat de lat te laag komt te liggen. En hij zegt, als je dat ook nog eens een keer combineert... met de druk die er nu op de zorg is om de kosten te beheersen... kan dat wel eens tot nare situaties leiden dat mensen zeggen... nou, misschien is het ook bij, zelfs vanwege kostenoverwegingen... beter om euthanasie uit te gaan voeren. Ja, maar daar, daar, daar ben ik dus helemaal niet met hem eens. Ik ken hem wel, want ik heb zelf ook een. Ja, ik vind, vind dat AMC niet. Hij vindt dat. dat. Ja, hij vindt dat. Ja, ja, ja. Uh, Nee, maar kijk, de, de, het aantal verzoeken om euthanasie is lichtstijgend nog steeds. En ook uh, in een hoger percentage van de verzoeken wordt het ook gehonoreerd. Maar ik heb die cijfers nog eens even bekeken... Uh, onlangs. En die stijging die is bijna helemaal toe te schrijven aan de stijging van het aantal mensen met kanker. Want dat is een ziekte die helaas, omdat we ook steeds ouder worden, ook toeneemt in onze bevolking. En als je die kankergevallen eraf trekt, dan blijft er van die stijging bitter weinig over. Dan is het alleen nog maar dat er wat meer door de artsen de ruimte van de wet benut wordt. Bijvoorbeeld ook om mensen in, met een hele zware ongeneeslijke depressie... op een gegeven moment te helpen bij hun Het gaat om goede redenen, zegt u. En, ja, ik vind dat wel. Ja, niet vanuit is, kosten uh, overweg. Ja, en er is nog een belangrijke tweede eis in de euthanasiewet. Er zijn er in totaal vijf. Maar de belangrijkste zijn er is een verzoek. Dat verzoek is vrijwillig. Het is wel overwogen, dus niet een impuls of een opwelling. En de tweede belangrijke eis is... de patiënt leidt en er is voor dat lijden geen enkele andere oplossing. Dus het gaat niet om iemand die te duur aan het worden is voor de gezondheidszorg, maar het gaat uitsluitend om die patiënt zelf leidt onder die dementie, zodanig dat je zegt dat is ondraaglijk, uitzichtloos. en er is maar één oplossing die de patiënt in de tijd ook zelf Hef heeft gekozen. aangegeven. De tijd is om. Ik dank nee, u voor dit nee, gesprek. Sam, het Wilhelmina kinderziekenhuis bestaat dit jaar 125 jaar. Hoe is het met Sam? Uh, ja, dat gaat. Uh, okay. Mooie aanleiding om te gaan kijken hoe het toegaat... in dit oudste kinderziekenhuis van Nederland. Dan moet even tekenen leven geven. En dan mag je daarna weer snel verder slapen. Programmamaker Rik Stergerda bracht een etmaal door op afdeling Kikker.